Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Op veel plekken zijn er maatregelen tegen de droogte. Boeren mogen bijvoorbeeld overdag niet meer sproeien met oppervlaktewater. Dat is water uit slootjes, rivieren en meren. Verslaggever Mark Hamer staat bij een balende boer in West-Brabant... en die is bang dat zijn aardappels eraan gaan. Nou, die hebben het, uh, die hebben het erg droog. Uh... Trek even de borstenaar. Ja, ik kom eigenlijk bijna de grond niet in, want de grond is gewoon ontzettend hard. Uh... Kijk, er zitten op zich al wel een paar mooie... Ze zijn, oude, wel, uh, ze zijn wel mooie jongens al, uh, ja. om het even te zeggen. Maar uh, augustus is de belangrijkste maand. Deze maand uh, moet het gebeuren. Ja, en als hij niet mag sproeien, dan wordt dat dus spannend. In het ergste geval kan het zo zijn dat hij zijn oogst weg kan gooien. Ja, en in Korea hebben ze juist te veel regen. Bij overstromingen rond de hoofdstad Seoul zijn minstens acht doden gevallen en er worden ook nog zes mensen vermist. Gisteren heeft het de hele dag enorm veel geregend in Zuid-Korea. In tachtig jaar viel er nog nooit zoveel water in het gebied. Waarschijnlijk blijft het nog tot en met morgen regenen in Seoul. En ook de overheid merkt steeds meer van het personeelstekort. Bij bijvoorbeeld de belastingdiensten, het UWV en de diensten die alles regelen in en om de gevangenis... kunnen ze niet meer het werk doen dat ze zouden willen doen. Daardoor kan het onder meer langer duren voordat je wordt geholpen bij de belastingtelefoon. En ook duurt het aanvragen van een verblijfsvergunning langer dan eerder. En in Enschede kan je vandaag dit geluid horen. Er vliegen namelijk drones met medische spullen. Het zijn testvluchten. In de lucht is het hartstikke druk. En daarom wordt er vooral gekeken hoe die drones veilig met pakketjes op hun bestemming kunnen aankomen. Ook in Amsterdam testen ze met drones die kunnen worden ingezet om maaltijden en medicijnen te bezorgen. De projectcoördinator heeft voor de toekomst grootse plannen. 15 jaar, 20 jaar, dan kan je ook al wel gaan denken aan onbemande luchttransport van mensen. Maar goed, daar moeten we echt nog even kijken naar hoe de regelgeving zich ontwikkelt. En ook vooral de veiligheid hiervan. Drones vliegen een stuk lager dan vliegtuigen. Passagiersdrones zullen wel even hoog als helikopters vliegen. Het weer nog, het is zonnig en op de meeste plaatsen flink warmer dan de afgelopen dagen. 23 graden aan zee tot 29 in Limburg vanmiddag. En morgen wordt het nog iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANBB. In Noord-Holland is de N246 Westgrafdijk-Beverwijk in beide richtingen dicht bij de Beatrixbrug vanwege technische problemen. Tussen Hoofddorp en Leiden Centraal geen treinen door een wisselstoring. Dat duurt tot eind van de dag, en rijden wel bussen. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. Web nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM. De Kant nog Bal Show. <laughs> ZFM. Het geluid van Zandvoort. Hierover gezegd, uh, Ger, want het was uh, toch iets wat jij in jouw platenplugger bestaan, heb jij uh, dit uh, nummer ergens verbastend ergens op de gangen van, uh, van de ah, platenmaatschappij? Ja, je, je doet wel eens wat <laughs> he. Vertel, een visikop, op. je hebt een grote vis <laughs> op. <laughs> uh, Olijven John was dat allemaal. Nou, dat was, dat was gewoon voor de gein. Hè? Ja natuurlijk, ja. begrijp ik. We, we, we hebben wel meer dingen verpest. En, maar dit, dit, ik vond dit uh, niet, niet echt de moeite waard om te verpesten. Toch niet? Nee, nee. nee. grote <laughs> hit voor Olivia nog. Een keer, ja, ja, ja, ja. Physical. Heel... Physical. Fisicum. Ze maar zei, wij... uh, ze, vanmorgen zag ik op het nieuws, dat uh, dit nummer eigenlijk een beetje. Een beetje uh, bijna niet kon, hè? Eigenlijk nee, niet. Nee. Dat, nee. Was, dat was wel uh, heel pittig toen. Ja, ja dat was zeker pittig. Dat ja. zei ze zelf ook. Maar ja. Ze hebben het toch gedaan he? en terecht ook. Moet ook kunnen. Nou ja, het dus, is. Uh... Toch een mooi nummer toch? Ja, ja. wie ook uh, physical gaan, één keer in dezelfde tijd. Dat <laughs> nou, vertel. Zes, nou eigenlijk 1200 Russen. Die hebben een gevecht van 600 man tegen 600 man. Mm -hmm. En die slaan elkaar in een veld waar normaal koeien of schapen staan. Helemaal de tevers. En uh, die zijn gewoon een soort Lord of the Rings eigenlijk. Braveheart, maar dan live. Ja, van, uh, je meent het niet. De Russen in blote barst en Tegen uh, de... wie? Tegen elkaar. 600 Russen tegen 600 Russen. Wat goed. Slaan elkaar de tering. Ja, ik bedoel, <laughs> dat, dat soort uh, feestjes kan niet plaats nou, genoeg. Laat nou, laten we uh, dat, dat ook maar, maar, bij een een doen. maar dat is ook gebeurd, het Maar dat is in Nederland toch ook gebeurd met het voetballen? Wat? Ging die, die ploeg uh, ging uh, ploeg van Ajax tegen ploeg van... Uh... Ja, langs de A9 was het. Ja, ja Carlo ja. Picorni. Ja. Ja. ja. Dood. Dood. Maar. Ja. Ja, ja dat kan een keer gebeuren. Dat kan een keer gebeuren. Moet je maar niet <tijdiging> naar een veldje gaan. Geweld. Ja. Ja, In Engeland hebben ze het redelijk onder controle tegenwoordig. Hoor. Oh, ja. ja? Ja. Kijk, vroeger had je daar de stadions. Dan kun je gewoon het veld oplopen. Uh, ja, dat kan tegenwoordig bijna niet meer. Jij ja, ziet er nog wel die stadions. Maar enorm veel supporters geweld, Maar dat hebben ze toch redelijk onder controle kunnen krijgen... door ja. allerlei beveiligingsmaatregelen bij, bij, bij die stadion. En een lik op stuk beleid. En een lik op stuk beleid. Volgens mij is in Nederland is ook een stuk minder. Het is wel minder, maar ja, het is, het is tegenwoordig wordt het uh, een beetje vervangen... door het bier gooien. Hè? Dat is, oh ja. Ja, <coughs> ja. ja, het bier gooien. Ja, ja. ja. ja, doe ze ja, niet. ja maar Ik sprak gisteren nog ja, een ja, ja, fotograaf ja. te vallen. Ik was ontgolven, Er was ook een fotograaf. En die vertelde dat... Uh, uh, het echt gebeurt dat uh, die bekertjes die worden gevuld met, uh, met pis. Ja. Dat is nee, en dan gaat het over die, uh, uh. die fotograaf. Ja, het is uh, te uh, gek voor woorden, man. Silliceans. De gasten die zitten natuurlijk daar vlak uh, bij die lijn en vlak bij die toeschouwers. Ja. Bizar. Ja, ja, ze moeten er eigenlijk grote zwarte schermen neerzetten. Dat ze helemaal niks meer zien ook. Die, Primitief. Uh, <laughs> primitieve <laughs> zijn En vaak, vaak zijn de westeren er ook niet helemaal aan te zien. We hadden daar een heel mooi woord voor met vijven eencelligen ja. ja ja. Toch? Ja, ja. ja, een beetje wel, ja. Eens of niet? Ja, het is jammer dat het gebeurt allemaal nog, maar uh, ik denk, bij, bij grote uh, mensenmassa's zitten er, dus er altijd wel mensen bij die, uh, die toch dingen doen waarvan je denkt van, nou, misschien dat het toch niet zo verstandig is om dat te doen. Maar die zullen er altijd blijven, denk ik. Ja. Lastig om, uh, om helemaal uit te roeien, hoor, eerlijk gezegd. Ik maar, uh, word ja. er ook niet vrolijk van, eerlijk gezegd. Nee, dat is waar. En het is een uh, schandarig voor het voetbal dat het uh, gebeurt. Maar, Zeker, ja, maar bij, bij Zandvoort Meeuwen gebeurt dit niet, hè? Uh, nou, ik denk dat daar toch ook wel toeschouwers tussen zitten... Die, uh, die wel hele gekke dingen doen, hoor. Eerlijk gezegd, nee hoor, dat valt van mee. Nee, dat <laughs> gebeurt het niet. Daar zitten ze dus rustig uh, boven op het terras... en uh, lekker biertje drinken en uh, gezellig. En ik hoor wel eens dat ze dan uh, het willen uitstellen tot uh, het eerste doel valt, hè, om het mm -hmm. eerste biertje te nemen. Ah. Maar uh, die valt vaak uh, heel vroeg, dus uh, ja, daar zitten ze lekker uh, aan, aan, aan een piltje daarboven. Maar dat gaat niet een veld op, die drinken ze lekker zelf op. Ja. Hey, uh, ja. Er was een uh, gezin uit Emmen, dat zou je gebeuren, een dakkoffer op het dak, ja. uitpakken, komt er opeens een grote zwarte adder uit, gekropen. Ja, dat schrik je je ook helemaal. Ja, daar word je niet blij van. Er was er een meisje uit Emmen. Ja, die... Uh... die ja, maak het gewoon, nou af. Die was gewoon niet meer te temmen. Nee, nee, nee. Ze nee. zei tegen de knul, kom maar eens even hier met die grote... Ja, maar... ging <laughs> nou, het dan... Maar goed, de adder is eigenlijk de enige uh, giftige slang die, die, uh, die er is. Uh, tenminste, in Nederland dan. Maar die, die zwarte adder, die kwam in Scandinavië voor. Dus die mensen zijn waarschijnlijk in uh, Scandinavië oh, geweest. Die ambulance gebeld, die hebben hem uh, keurig meegenomen. En uh, het beestje gaat nu naar de... Uh, reptiele opvang. Een opvang. Wordt, ja. Waarschijnlijk wordt die wel uitgezet, maar ik denk niet dat het in Nederland gebeurt. Nee. Het is niet zo habitat. Nee. Dus, uh, nee, die hoort uh, in komt Scandinavië die, thuis. Ja, hier een ander addertje tegen hier? En, uh, die dus dat een is echt vrij. wat je noemt een adder en, onder ja. het gras. hebt ja. adder onder de koffer. Ja. adder is het geworden. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar goed, uh, ook, uh, <laughs> hier probeer ik toch weer heel even overheen te komen. Natuurlijk, uh, uh, ga, ga je gang. Met een waanzinnig... Uh, Verhaal? Jamie Bisseglia, een Amerikaanse, met een schitterende naam trouwens, ik weet niet wat er mooi aan is, maar goed, misschien spreek ik het verkeerd uit. Die deed me in een, in een viswedstrijd in Amerika, in de Amerikaanse mm -hmm. staat Washington, in de waterweg Tacoma Comanero. En daar wilden ze dus uh, in die viswedstrijd op zalm vissen. Maar goed, die Jamie had wel snel in de gaten dat ze niet op het podium zou eindigen, want ze ving helemaal gereed, maar ze wilde toch een beetje de aandacht op zich vestigen. Dus uh, toen een vriend van haar een octopus aan de haak sloeg. Zag Jamie gelijk haar kans schoon om daar wat leuks mee te doen. Dus ze had hem... Ze zegt, dan leg ik dat ding op mijn gezicht, die octopus... en, en dan maak jij een foto van me. <lacht> nou ja, dat, uh, je kan al raden wat, uh, wat er gebeurt. Ja, die octopus geklouden die geklouden zoekt zijn tentakels op de neus ja, ja. en mond van Jamie... <lacht> ja. Beet zich vast aan haar kin. Dus die Amerikaanse proberen de octopus van haar gezicht te verwijderen. Misschien kunnen u even van mijn gezicht afgaan... want ik kruis zo hij <lacht> ja. Maar goed, het beest wilde niet wijken. En, dus na veel duw- en trekwerk liet hij eindelijk los... Vervolgens bloedde het mens een half uur dus een rund. Ze hield een flinke infectie over aan het uh, geknal van de, van de... <achtoffe> octopus. En uh, nou nee, ja, goed, ze is wel ja. behandeld ook oh, ja. met een uh, redelijk gevolg, want ze zit nog wel onder de de octopus weer, en de bult <laughs> onder de octopus. ja, dus ja. Nou, laat ah, dit, ze dan ja, wel de foto gehoord. Nee, is, ja, dan, ja, gelukkig. Lukken. Laten we dit dierenblokje even afsluiten met, met de beluga die in de scène uh, zwendt Heb je misschien ja. gehoord. Ja. Een witte dolfijn. Dat is een grote beluga. Mm -hmm. uh, Vorige week dinsdag was hij al gespot in de scène. Nou, een verschrikkelijk vieze rivier natuurlijk. En ze gaan hem nu uh, overplaatsen naar een tank met zout water. Om, omdat hij uh, bijna niet meer eet en, en, en uh, ja. zo uitgeput is. Dat, uh, er zijn tientallen, misschien wel honderden mensen mee bezig met het beest. Ja. Die ze af en toe zien zwemmen in de, in de scène. Een heel raar gezicht natuurlijk. Nou, het is niet uh, de plek uh, oh, waar, nee, die, dat waar hoort, je hoort natuurlijk. Hè. Het is net met die adder. Die hoort ja, er ook niet in Ja, Die dus. adder hoort er ook niet. Dus, nou. uh, ja, je, je kan hem niet zomaar verdoven. Hè. Dus, en, en dan naar zee brengen. Dat is ook lastig. Uh, dolfijnen ademen erg bewust. Mm -hmm. En uh, nou ja, moest het duur ver verdoofd worden, dan stopt het ja. gewoon met ademen en dan sterft het. En dat is jammer voor zo'n uh, zo mooi, zo mooie ja. uh, witte ja. dolfijn. Uh... Ja, ja, Nog niet aangespoeld in Zandvoort maar nee. je weet nee. het, het is nog redelijk lang. Kun je er lekker op zitten? lekker Maar zijn mensen niet ja. wel zo Net als die octopus zeker, die had dat ook zo bedacht. gaan we nog een leuk nummer draaien? Paus Katholiek, toch? Ah, ja, er is die weer eh uh, bleedwood Ja allemaal allemaal Lekker, lekker, lekker. Yeah. Ja, dat zijn de mooie... Prachtig. Ja, ik moet je zeggen dat ik, dat ik persoonlijk, maar dat is heel persoonlijk hoor Frank. Zeker. Hans, Jaap, Ja. Ja. Nee, eh, dat, dat, dat het uh, gegeven uh, uh, muziek uit de 70 en 80 jaren toch wel een hogere uh, uh, uh, ja. kwaliteitsklasse ja. heeft dan de jaren daarna. Ja, ook. Nou, <gurgh> ja. Niet tullend, alles. Ja. Maar, ja, ja. Ik heb, ik, dan heb ik wel wat nieuws. Want zo direct, als ik uh, met dat K-nummer mag komen. daar zit een hele duidelijke ethisch vibe in. Dus uh, dan, dan, dan heb ik van Ja, al, maar ja, al vooral wat weggegeven nu. Dat is namelijk al geweest. Ja, maar, maar maakt maak niet Er worden toch helemaal geen wereldhits meer gemaakt? Ik bedoel. Uh, vroeger had je een hit van de van Beatles, de Rolling Stones of mm -hmm. uh, Fleetwood Mac, wat we net hoorden. Dat werden gewoon wereldhits, hè. dat ja. waren overal bekend. Maar tegenwoordig worden er nog helemaal geen personeelshits meer gemaakt. Die over de hele wereld opgekend ja, wordt of zo. komt gebrek aan personeel. Ja, en Oekraïne ook. Dat zal ja. het zijn. Ja, ik denk ja. het wel. Oh, nou, ja, daar hadden ik nu over nagedacht. Maar dat is wel zo, Fran, Ja, volgens mij wel, ja. Want ze zullen, zullen er dat ook dat wel geen personeel meer hebben, toch? In de studio's. Om dat bekend te maken. Ja. Ach, ja. ja, lastig, lastig. Maar wat vind jij ervan? Ja, er wordt wel uh, nieuwe muziek nieuw gemaakt. Maar... Er, wordt, er wordt wel degelijk nieuwe muziek gemaakt. Ja, ik word... Uh best wel uh, benaderd tegenwoordig van meneer, ik heb hier een nieuwe single. Of uh, Jaap, uh, ja, zou je dit ja. ook uh, willen we ja. afluisteren? Dus het gebeurde uh, bij mij gebeurde het nog wel uh, regelmatig. Ja, dat wordt natuurlijk zat uitgebracht. Tuurlijk. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Ja, ja, maar vroeger het vroeger gaat erom, uh, ja. het kaf van het koor een beetje proberen te scheiden. Ja. Want, uh, ja, vroeger ging het allemaal via de, de landelijke radiostations. En uh, er was er, verder, was er verder nog weinig, uh, weet je wel. Maar nu nee, maar ik denk ook dat het, het uh, gefragmenteerd over het internet. En ik, de ja. ik denk ook dat het creatief uh, uh, uh, uh, hoger stond. Als je, nu heb je zo'n Ed Sheeran, wat, wat ik dat vind ik echt een hele goede artiest omdat hij, weet je wel, een singer-songwriter... Ja, die, ja, die heel goed, ja, ja. Uh, de hele mooie, goede liedjes maakt. En, en uh, het is ook niet verhelderend en, en niet vernieuwend, weet je wel. En je had er natuurlijk in de vijftig jaren werd het opeens rock'n'roll. Ja, en in ja. de zestig jaren kwamen opeens de Beatles. Wat, wat ja. niemand ooit gehoord had. Dus... Alles is wel een keer een beetje gedaan. Ja, Vernieuwend is het ja. inderdaad zeker nee. niet ja, nee, meer. Ik, ik hoor wel eens van de nummers van: Ja, van die, van die nieuwe bands en zo. Dat die, die, klinken. Nou, ik heb ervan... ja, die klinken echt heel goed. Ik ik bedoel, heb... uh, jawel, maar ik kan me eentje... om, om het voorstellen. Om het zeg maar tot een hit te. Uh... Nou naja, ja, goed, maar gisteren dan weer een voorbeeld. Die komt dan uh, weer van een collega uh, van een internetradiostation uh, af. Uh, Roofman, die heeft dus heel weer duidelijke Pink Floyd. Invloeden. Dat nummer wat ik gisteren ja. gedeeld had op. Uh, maar ja, aan de andere kant. Pink Floyd bestaat al. Ja, ja dat ben ik met je eens. Een, maar ze goed, ze maken er toch iets. Ze geven er toch weer een eigen draai op ja, een gegeven maar, moment aan. En maar, dat maar, maakt het dan weer speciaal. ik wat jij zegt, want uh, ze komen niet met hele, hele, hele vernieuwende dingen. Nee, zomaar. dat ben ik ook weer met Doe je eens. Ik had laatst ook dat uh, meisje dat met, met Leonard Cohen uh, uh, Ja, ganna bijvoorbeeld. Het zijn allemaal bestaande dingen, weet je wel. En het is niet zo dat ze met echt hele verfrissende nieuwe muziek komen. Nee, maar dat, dat hoor je vaker. En, en, uh, er zijn er af en toe dingen, weet je wel. Dan komt zo'n Devine Michel, wat ik ja. een fantastische zangeres vind. Maar die heeft... Ik vind hele slechte liedjes. Ja, ja, ja. Het zijn echt ja. heel... Uh, van 13 in een dozijn? Behoor nou, nee. Niet leuk. Niet, niet... Uh, ja. het is, het, weet je wel, heel veel mensen vinden het wel leuk, maar... Ik heb zoiets van: Als je met zo'n stem. kan je natuurlijk veel meer uh, bereiken. Ja, dan alleen is. maar. Uh, ja. Uh, uh, ja. <coughs> wat er nu gebeurt. Ja, maar zijn er nu, um, zijn er nu ook nog pluggers, zeg maar? Die, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Digi-pluggers, digipluggers heb, ik, heb je tegenwoordig. Digi-pluggers? Ja. Ja, ja, ja. Er, er zitten af en toe zitten er een paar in, het, in de mailbox. van zowel deze omroep als bij mij. Dus, oh, dus het ja, gebeurt ja, nog wel. Ja, het gebeurt zeker nog wel. De mensen die nu. Uh, plugger zijn, die hebben een heel ander vak dan dan het vroeger was. Ja. Wat is het grootste verschil? Uh, het grootste verschil is dat je uh, geen... Uh, uh, uh, disjokjes hebt die persoonlijke smaak mogen... doorvoeren en uh, de eigen platen mogen draaien. Uh, mogen nee, dat is allemaal van de vorige... Ja, het, is allemaal, het staat allemaal in lijst. Ja, uh, ik weet er een beetje wat van. Want oh, jij ja, weet had, het. Ja, ja, ja, ja. Nee, ik, kwam eens, ik ben één keer eens bij 3FM binnen geweest. Dat is al wel een jaar of acht geleden. Ik ben er ook wel eens binnen dus, geweest. Ja, ja, jij meerdere keren. Maar dan, dan was op een gegeven moment gewoon een muziekplanner. En die zetten gewoon even de boel uit uh, voor zo'n uh, hele dag. En uh, dan mocht jij er één of twee uh, je, uh, draaien en dat it. Oh, Ik denk nou, ja. dat dat Ger uh, wel beaamt. Dan uh, zijn wij blij dag. dat we onze eigen muziek ja. maken. Ah, ja, uh, ja, gelukkig ja. wel. Dan, uh, weer fijn. Dat, ja. Um, oh. Nog even wat, uh, wat, even wat Zandvoorts nieuws, vrienden. Want uh, het Open Zandvoorts kampioenschap makreelroken ja, is er weer dit weekend. Aan, ja. dus, weekends, ja. um, uh, en dan kan het zo zijn dat je uh, makrelen kunt roken... Op hout en op temperatuur. Want daarvoor uh, zijn die uh, kisten uh, gemaakt. Ja. En dat, uh, nou, dan moet je ze dus ook wel behoorlijk laten roken. Want, uh, ja. Volgens mij ja, begint ze en... al om negen uur. Hè, voor je uur 9 uur bij de je de HEMA. <laughs> Van tien uur. Ik heb wel Deijf zin. Ik nog geen keer. Dus ja, We moeten maar... natuurlijk wel een ja, paar uur roken. niet meer. Niet, doe maar gaan. Ze moeten wel een paar uur roken natuurlijk. En, ja. en dan om twee uur, kwart over twee... Dan uh, eerste... Tot vier uur sta, sta, staat hier. Ja, hier. En een kwart over twee is de keuring. Ja, de keuring. Nou, dan, en, uh, daarna worden ze verkocht. Dan weet ik al wie ja. er langs gaat. Dat is Ben Zonneveld, want die gaat altijd keuren. Ja, ja, ja. Nee, maar bent organiseert die dag ook. Ja. Geweldig. Dus, uh, dan mag je ook keuren. Ja, ja dan ja. mag je keuren ja. ook. Vind ik wel. Ja, maar, dus dus keurig, daar, wordt, het... daar wordt dus niet achter het net gevist. Ja, nee, de, nee de is. Mooi. ik vind het keurig. Ja. Bij Fiets Anders jaar heb jij ooit de ambitie gehad om astronaut te worden. Ik heb je er wel eens over gehoord, ja. Astronootje. Astronootje, <laughs> ja, nou ja. wees maar blij, want... Uh, ja, weet je, als je... Je komt er dan waarschijnlijk ook nooit. Maar uh, er zijn wel wat restricties als je... Waaraan je je moet houden als je wordt uitgezonden... Wordt naar bijvoorbeeld het ISS. Mm -hmm. Want uh, wat over de seksuele driften gesproken... Even handkarren, dat zit er niet in, ja. Want het is de NASA die heeft het ten strengste verboden... Handkarren? Ja, om uh, te ejaculeren in de ruimte. Wat is dat? Dus, uh, nou ja, zeg maar dat je even een kwakkie... Uh, de, de capsule in ket, weet je. Want het is uh, levensgevaarlijk. Er mogen ook geen uh, pornofilms naar boven, want... en je moet, uh, als je gaat slapen, in het ruimtecapsuletje... met de handen boven de dekens. Want, uh, en fluiten. Ja, en fluiten. Want, het, uh, weet je, een, een klodder rondvliegend zaad... Kan Catastrofale gevolgen hebben. Pardon? Hoezo? Ja, dus uh, volgens hem, uh, volgens die, die, die wetenschapper die daarover gaat ook, dan kan er dus van een potje rukken op den duur gemak. Dus drie <lacht> vrouwelijke collega's bezwangeren. En dat is natuurlijk ook een gevaar voor de missie. Ook dat, dat zo'n kwakje gewoon... Uh, dat, dat, dat, nou, dat vliegt daar vrolijk in het rondgeven. En dan komt het dus bij, tegen een vrouwtje aan. En dat ja. gaat overal tussen zitten. Dat, wat wat was dat ook weer? Muziek. Het is de onbevlekte bevangenis. Dus, Dit, ja. Ja, Zeker nou, ja. als een missie meer dan negen maanden duurt. Zeker, Dan ja. heb je een dus er gaan ook geen pornofilms de ruimte ingeschoten om de mannen wat, tijdens wat vrije uurtjes te verblijden. Wat was dat ook alweer? Flash Gordon Moet en... De pornoplaneet. Precies. Ja, ja maar dat was hoogstaand uh, vermaak. Ja, hoogstaand, ja, hoog, hoogstaand vermaak. Ja, ja, ja, ja. Porno vermaak. Oh, ja, het genees porno. Ja. Het, was, het was zo slecht, dat kan je geen porno noemen. Nee, dat is ja, Die waren hun tijd al veel vooruit, ja. zeker. Ja. Omdat, uh, die ik waren ook je. op een missie, denk ik. Ja, maar ja. goed. We denken. ik daar ook dat... dat Missionaris-standje daar vanaf uh, gekomen zijn. Pardon? Ja, de missie. Missie, missie, missie. Uh, uh, uh, ja, je ja, hebt ook korte missie. Missie. Weet je? Het is missie, <laughs> missie, bedoel je? Ja, een ja, missie. Nou, okay. ja, die <laughs> maar je ook Missie, Elliot? we gaat het over eigenlijk? <laughs> Jongens! Goed. Missie. Zal ik uh, maar even dat uh, K-nummer er even doorheen uh, jassen? Ja, mogelijk oh, hebben we, we dat weer. ook nog. Ja, ja, dat. nummer! Uh, We zijn in ieder geval wel van alle luisteraars. Ja. Dat is lekker. Ja, de, de zes mensen die luisteren, die, die zeggen... Nou, ja. ja. Nee, Mooi nummer, ja. Vind je? Nou, ik niet. Nou, weet <laughs> je, het, Ger ik, vind het dus wat niet. Wat een drama. Nou, het zeg. doet mij ergens aan denken. kan niet wat beter stoppen? Dus ja, ga ik de volgende keer wel wat anders uh, draaien. Komt ja. goed. Beetje rustig, ja. ja, ja want komt goed. Dit is, uh, komt allemaal... goed. Maar vertel eens wie het was, ja. Uh, dit, uh, dit gezelschap heet Light by the Sea. Oh, en ze komen, ze komen uit uh, Breda. Oh, en tegenwoordig uh, zijn zowel dame als hier getrouwd. Want uh, het is een tweetal die een band bij elkaar heeft uh, bij elkaar hebben weten te krijgen. Okay. Zijn ook vorig jaar bij ons uh, geweest. En, mm, hmm. Toen klonk het akoestisch, Ger. En dan klinkt het toch iets sympathieker uh, voor dat jou. denk uh, ik ook, ja. Ja. ja. Want uh, vaak ontstaan dit soort liedjes met een, alleen maar een akoestische gitaar. En dan uh, ja, oh, is ja. het ontdaan van alle bombastische geluid Noem op. 36 keer gedupt en gedaan. Ja, dit is gewoon over, ja, behoorlijk geproduceerd ja. uh, met een uh, met band. Uh, ja. ja, en dan krijg je dit. Ja. Maar uh, ja, het is. Het zit in ethisch uh, in. Maar het wordt geen wereldhit, ja. Dat kan ik je nu al zeggen. Maar... Uh, dat denk ik. Ja, misschien nou, ook ja, niet, maar, ja, maar goed. Maakt misschien. Er niet uit. Hey jongens, nog vakantie, <laughs> ja. nou vakantie wil. Als je nog vakantie wil, ga dan niet naar Moorzeker. Uh, Moerzeke. Moer Moorzeker ligt in België. Ja. En daar hebben ze enorm veel last van knutten. Knutten? zijn Ja, die ken ik. Vrouwen met haar op hun... Ja, op hun... Borsteltje. toen deden ze het met een houtje. Knutten zijn hele kleine insectjes. Ja, ik ken ze. In Loosdrecht heb je er heel veel. Maar ze bijten veel. Dus er komen om een uur of zes, zeven... Ja, en... Komen ze eraan. En je wordt helemaal lek gepakkeerd. Er heel vervelende... puistjes en dingetjes en Maar in... Wat hadden we het nou over? Moerzeker... Dat ligt dus in de overstromingsgebieden van de Schelde. Uh, dat do door de droogte krijg je er heel veel. Dus, ja, het is eigenlijk de laatste keer, vijftien jaar geleden... dat deze beesten hier opdoken. Op uh, volgens de 91-jarige Lucienne Rood, Die zich dat nog heel goed kan herinneren. Maar uh, ja, het zijn hele kleine vliegjes. En, uh, ja, je, je zal ze op meer plaats hebben. Maar het heeft met de droogte te maken. Wat ook met de droogte te maken heeft... Is wat ze in Katwijk momenteel meemaken. Daar komen hele kleine mosseltjes. Het is daar het uitstrominggebied van die rivieren. Hè? Daar, uh, ook door de droogte komen, komen die hele kleine beestjes op het strand terecht. Uh, dat wordt een soort bol. En dat gaat enorm stinken. Daar hebben ze daar heel veel last van nu. Ah, ah. Dus als jij aankomt rijden met je autootje en ja. gaat naar buiten, dan, dan ruik je een enorme uh, rotte eierenlucht. En uh, ja, de wind moet niet uh, helemaal zuid gaan staan, want dan krijgen wij het hier ook. Dat moeten we neer hebben natuurlijk. Maar zij ja, nou, uh, is het dan misschien een beetje nee, verdwenen. Als, als de wind uh, zuid gaat staan. Ja. Maar je, je had het toch al over. Wat? Wat is dit? Oh, beestjes, hè? <laughs> God, ja, dat we het al. spring je weer goed op ja. in, ja? ja ik, ben, ik ben blij dat je erbij bent, ja. want dit is wel heel erg goed. Uh, oh my god. Knap, ja. Goed, laten, laten we nou misschien echt een. Ja, ik ben er helemaal stil van. Wat doet. Nog even terugkomend op het knut, knutten: knutten. Ja. Oh, oh, oh, oh, die. Die vormen de familie van de muggen uit de orde van de Twee Vleugeligen. Ja, dat had ik al Ze worden ook knaasjes, kneten in Vlaanderen, knossels in Zuid-Nederland, mietsen in Noord-Nederland, mampieren in Suriname. Of meuzen in nieuwkoop genoemd. En ook uh, wel uh, worden ze zandvliegjes genoemd. Ja, maar ja, dat is gewoon heel vervelend. We krijgen de wespen ook weer. Hè? Want... Ja, die zijn, er al. ja. Oh, die zijn er al. Ze zijn 1 tot 4 millimeter lang. Ze hebben korte poten, donkere vlekjes op de vleugel en stekende monddelen. Ja, en ze zijn uh, verspreider van ziektes. Dus ze hebben monden, ze hebben stekeltjes... En dan ja, komen hoor, dit. Nou, dat is wel ja. een vliegende ellende. Ja, heer <laughs> ja. ja. Knutten vertonen zich zelden in de volle zon... maar wel in de schaduw. En aan het eind van de dag, als de zonlaag staat... kunnen Knutten bij weinig wind hinderlijk zijn. Wat een laffe Knutten. Wat, wat, ja, wat enigszins helpt is goed bedekken van het lichaam... en beweging blijven. Ze worden alleen door fijn gaas tegengehouden. Omdat ze uh, vooral overlast veroorzaken als er weinig wind staat, werkt de ventilator ook. Smeersels en ethische olie <gân Notes> hebben weinig tot geen effect. De larven van de knutten kunnen naar de natuur voorkomen... in dichttijden van 700 per vierkante meter. In een vochtige omgeving is structureel alleen wat overlast van knutten... te doen aan enerzijds nou ja. water waar het ja. mogelijk ja. te laten stromen. Misschien, we route route. Route. Misschien kunnen we een mailtje sturen oh oh okay. mail, naar België... voor dat, <gân <gân> yeah. uh, dat ze daar hun voordeel <gân> mee doen. In een mini-mutter tien knutten. <laughs> ja. nee, maar was laten we daar zijn. maar blijven in België. Ja, nee, inderdaad. Hey, hey. Ach ja. Uh, Genoeg Jaap, dankjewel. Oh, er ligt weer een, een, een <laughs> groot beest, een, een soort dolfijn of een. De hoogte van het strandtent Die heb ja. net aangespoeld vijf, vijf ja. minuten geleden. Echt waar? Nou, ik, ik denk dat die met het geheim met die kutmoletjes op zee. Ja, die dat die beesten 100. allemaal gedesoriënteerd raken. Ja, ik dacht, oh, die was van toen toch? Kont. Maar hij lijkt ja. ook dood. Ja, ik weet niet wat het is. Maar... Nou, hij houdt dat... zich dood natuurlijk. Nee, maar kijk eens wat voor beest ja. dat is. Ik weet niet oh, dat de... is dat. Het. Ja, die ligt ah. bij nou, aan Laat zien? Dat is een een, dat soort is een flinke, flinke, flinke jongen. Ja, uh, flinke, ja, flinke, ja, het lijkt wel een soort uh, zeekoe. Ja, zeekoe lijkt het wel. Hè? Ja, dat is misschien wel een zeekoe. Nou ja, misschien dat hij nog gered kan worden. Ik hoop het voor de Ik hoop het voor hem. Ach, leuk. Nou, Misschien wil iemand hem mee naar huis nemen. Ja. Goh, ja. Uh, Goh, gezellig. En dan gezellig in de tuin. Ja. En, en, met de, de knut ja. erbij. En als hij toch al dood is, kan je erbij gaan staan. Dan mag je er even op zitten. Ja. Dat is een Het kost een tientje. kort een je een half uur op een dode knut zitten. Ja, Wat? Kunnen, verdorie. We kunnen niet mevrouw. Lekker een dode willen. knut op straat. <laughs> knut van 200 kilo. Zullen we, zullen we maar muziek ja. gaan dragen? Ja, ja, ja, ja dit uh, gaat helemaal nergens. <laughs> Oké jongens, we zijn er klaar voor. Mrs Brown you've got a lovely daughter Girls as sharp as her are something rare But it's sad She doesn't love me now She's made it clear enough It ain't no good to hide. She wants to Turn the things I bought her Tell her she can't keep them just the same Things have changed She doesn't love me now She's made it clear enough It ain't no good to find Walking about Even in a well, you'll think her out, makes the bloke feel so proud, if she finds that I've been round to see you, tell her that I'm well and feeling fine, don't let on, don't say she broke my heart. Go down on my knees But it's no good to find Walking about Even in a crowd Well, you pick around Makes a bloke feel so proud If she finds that I've been round to see you Tell her that I'm well and feeling fine Don't let on. Don't say she broke my heart. I'll go down on my knees, but it's no good to hide. Mrs Brown, you've got a lovely daughter. Lovely daughter. Mrs Brown, you've got a lovely daughter. Lovely daughter. Mrs Brown. A lovely daughter. Mevrouw de Bruin, u heeft een leuke, leuke dochter. Mrs. Brown, ja. Yeah. Yeah. Mag je dat nog wel zingen? In deze neutrale But. maatschappij mag je dat nog wel zingen, Frank? Nou, van mij wel, G. Goed zo. Absoluut. Nou, gelukkig. Als ze hier gewoon een mening over hebben, dan. Ja, je weet het. Kijk, maar wij zijn nog altijd een Okie en Doki, dus dat moet ook kunnen. Okie en Dokie waren onze helden. Okie en Taptoe waren ook. Okie, Trooi. Okie Trooi. Nee, Okie en Taptoe waren bladen. Dat waren bladen, ja. Jullie hadden ook op nee, maar, ik had nee. de hockey en mijn broer te de tap toe. Ja, ja. Oh, ja. Daar jullie goed uh, begrepen. Ja, heel even hoor, want <laughs> moest er moest geen weg. <laughs> ja. en toen maar je de, had ook de du Donald Duck, of niet? Nee, Pep De pep, gehad. De pep hebben ze volgens mij gehad. De pep hebben we ook we we gehad, ja. Zie je, dat dacht ik wel. Wacht. En in de pep... Dat kwam later pas. Te dat later. Ja, dat was 1960. In, in, ja, in de Pep had je, uh, uh, uh, uh, mocht je dan uh, zelf wat uh, sturen. En toen had ik met mijn broer het we een uh, uh, uh, het idee opgevat om een detectiefbureau te beginnen. Detectiefbureau Loogman Co. <lacht> en, en dat, dat hadden we naar de PEP gestuurd. En dat hebben ze gepubliceerd toen. Oh, echt waar? Ja. En, uh, maar dat werd natuurlijk helemaal niks. Dat moest je echt... Uh, moest je... En toen kregen we vier de buren... gingen dan, gingen dan allemaal uh, cases uh, verzinnen. En die moesten wij dan oplossen. <lacht> Detectiefbureau Loogman Co. <lacht> is de zaken opgelost of niet? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, jammer, ja. Het like is verdwenen. Hey, ja. <laughs> nee, het was. Uh... Wonderlijk. Hey, wonderlijk. hey, De FBI heeft in de, de, de woning van Donald Trump... daar vertrouwelijke uh, documenten gezocht. Hè? Oh, ja. Heb je het gehoord? Ja, ja. ja inderdaad. Ja. En? Als, als ze daar bewijs het, kunnen vinden... Het is vinden. toch wel wat dat ja, je man, bij even. een ex-president... dat soort dingen kan doen? Ik denk de achtergrond is dat ze willen... dat hij zich niet meer verkiezbaar ja. kan stellen. Weet ze ja. je. doen alles. Ja. Mochten ze uh, bezwaardig materiaal vinden daar... dan, dan, dan staat er drie jaar gevangenisstraf uh, straf op... Plus, je kan je nooit meer uh, verkiesbaar ja, Presidentschap. Mm. Ja, dat, ja. dat, dat zit erachter. Natuurlijk. Het was natuurlijk wel een zitten maar hij heeft wel een aantal dingen toch wel gelijk gehad. Jawel, vind, vind ik ook wel. En, de en, hele gascrisis die zag hij al aankomen. Ja, en het en, en percentage uh, voor defensie, hè, wat ja, de Peace Londenscheid 2%. Hij ja. heeft daar groot gelijk in. Absoluut. Afspraken is afspraak wat dat betreft. Ja. En, maar hij houdt natuurlijk ook andere dingen waarvan je. Natuurlijk, uh, dat was een gekke raas van de deur. Dat ja. dat normaal ja. was, maar. Uh, maar hij heeft China. Uh, tegen zich in het harnas gejaagd. Als ja, je daar nou een ja, beetje precies. met zijn poten was afgebleven, was het een, een stuk gezelliger geweest uh, in de wereld, denk ik hoor. Ja, ik weet nou, niet. nee, dat weet nou, ik niet. Putin, mijn collega Akimov zei twintig jaar geleden al: uh, dat is een levensgevaarlijke vent die Poetin hou hem in de gaten, want daar gaan we nog wat mee beleven. Ook die heeft gelijk gehad. Nou, die man die deed die uitspraak hmm. toen ik in Moskou was, twintig jaar geleden. Ja. En dat is allemaal uh, nu aan het gebeuren. Ja, ja. Dus, uh, heeft het heeft even geduurd. Nou, wat voor geld, Frank? Hij Echt kgb Very, very dangerous ja, man. Volkken. <laughs> yeah. Vladimir, Vladimir. Vladimir Putin. <laughs> ja. Dus die waska? Ja, dat zal wel. Ja, ja, ja, ongetwijfeld. ongetwijfeld ja. Zullen we het er niet over hebben? Nee, nee. Ja, maar. Maar. Ja, die alleen ja, ja, ja, maar uh, zitten, ja. denk ik dan. Ja. ja. En jongens, nou... die? Ja, die is een Ja, die hij is tenminste wel autosport minded Ja, dat Dat moeten we hem nageven. Absoluut. Zeker. Hey, er zijn een hoop mensen zijn, uh, op vakantie naar Frankrijk. En uh, de afgelopen tijd is de maximumsnelheid snelheid daar verhoogd op de provinciale wegen. En bij de handhaving worden wel fouten gemaakt doordat de apparatuur van de snelheidscontrole niet is aangepast. Wow. Wow. Dus dan krijg je een bon uit. En die klopt dan helemaal niet. Nee. En bedankt. Toch zijn de bonnen niet zo hoog als in Nederland hoor. Nee, die zijn zeker niet. Die 20 op. kilometer te hard. Uh... Maar ze hebben daar de snelheid wel opgevoerd. Ja. Wat raar. Ja. Ik bedoel, overal zie je ze omlaag gaan in Duitsland. Hè, de snelwegen. Ja. Uh, wordt het 130 in plaats van dat je... Dat twee, twee ja, is ook nog niet te door, hè, volgens mij. Nou, maar dat gaat wel gebeuren waarschijnlijk. Het is, bonnetje uh, maar bewaren. Nou, zonde. Ik vind we het wel heel zonde hoor. Ja, je... Enige ja. land ter wereld waar je... En die Duitsers, ja, nou, ja, die je boven, merkt boven, het hier het in Zandvoort ook. Die Duitsers ja. rijden zo verschrikkelijk langzaam. Ja, dat is <laughs> echt. De, de, de, die rijden met 20 naar, naar, naar Haarlem toe. Ja, ja, maar ja, ja snelheid, ook ja. dat. Maar een 30 is dus natuurlijk de snelheid. Want, eh, nee, 50 op ja. dus de Want, eh, nee, 50, ja. Sandverslaan, toch? Ja, 50 Sandverslaan. Ja, ja, dat dus klopt, klopt ook wel wat jij zegt. Maar toch, <coughs> weet je, is dat beter dan al die idioten die veel te hard rijden? Ja, ja. ja. ik ook een nou, met je. Nou, ik vind het eigenlijk net zo erg. Ja? Ook, ja. ja, ik vind het eigenlijk ook wel erg het... Nou, het is, het is, vind, Waarom rijden die mensen niet gewoon door? Misschien is het nog wel erger inderdaad. Ja, en en dan, dan, zeg. Maar da, de, ja, dat is heel gevaarlijk. Want nou, als ik de mogelijkheid krijg om zo'n uh, Duitser die 20 rijdt in te halen... Ja, doe ik dan natuurlijk langzaam inderdaad. 20, 25 ja. 20, weet je wel. Oh. Dat mag niet op een zoverse zo Nee, Innaam. dat mag ook niet. En daar kan je ook een print voor krijgen. Maar, ja, ja, ja, dat ja, ik weet vrij, dat, he? dat het niet mag, maar ik doe het wel. Meen je dat, ja? Ja, als, ze, als, je, als, ze, zo als ze zo kruipen... Hans, dat kan toch niet? Nou, ja, nou 20 we, is erg langzaam. We zijn, een, we zijn een dorp met een circuit. Oh nee, dat mag niet. niet ja. zeggen. <laughs> oh, oh, oh, oh. ja, nu ga je wel heel ver, hoor. Ja, ja ik sla door. Ik weet het. De maar de, de einduitspraak van deze hele zaak... die wordt uh, volgend jaar verwacht, hè? Hoe bedoel je? Wel, over de circuit uh, bedoel je Ja, om circuit, sorry. Ja. Oh, al... over het circuit. Ja. Johan Vollebroek met zijn cornuiten, weet je. Nou, dat wordt dan de 39 e zaak. Maar oh. ja, ja. ik denk dat ze ook binnen. Ik bedoel, de economische belangen zijn zo groot ja, dat... Uh, je nee. kan niet het hele land om zeep helpen. Nee, nee ik had gisteren nog een discussie met iemand die was zo verschrikkelijk tegen die autosport. Echt waar? Iemand die in Zandvoort... Nee, je wil niet de school. Stond hij op de golfbaan? Weet je wat ik kan vind? vinden Hij, hij zei, nou, de, de sport moet toch uh, verboden worden? Uh, dat dat kan toen niet meer tegenwoordig? is. Hoe, wat bedoel je? Hoe kan ja. uh. niet? Zijn er zijn honderden miljoenen mensen die daar genieten en zo. En al 70 jaar lang, ik bedoel, tot ja, 1950 ja. al. Ja. Dus ja, maar hij zegt, nee, maar dat kan niet meer. Een uh, stikstof en dit en dat. ja, maar ja goed, we wonen ook vlakbij Tata Stil. Uh, als je ja. dat ziet wat er allemaal uitkomt, he. zie je wel eens die, die, die, die bruine drap boven de horizon. Over daarover gesproken. Ik, ik heb nog een tijdje uh, verslaggever uh, ben geweest uh, bij het Noord-Hollands Dagblad, sportverslaggever. En als ik dan naar Wijk aan zee ging. Bij de tribune, want uh, ze hadden daar een uh, kleine tribune. Nou, Dan moest je toch even kijken of er uh, geen uh, vuile rotzooi op die, uh, op die, op die ja, bankjes nou, uh, lag. Er zijn een hoop ziektes in de wijk aan ja, ja. Die mensen ja. wonen onder de rook van tatenstil. Nou, ja. Ik wens ze ja. veel succes. Ja. Verschikkelijk natuurlijk. En als er ja. weer verkeer staat, hebben wij die troep ook allemaal hier. Ja. Ik bedoel, uh, Noorderwindje. Hey, jongens, ja. uh, Ik wil nog even zeggen dat uh, uh, afgelopen week een uh, inwoner van Zandvoort getrouwd is met... Een bekende golfer met Joost Luiten. Ach, ach dus, Melanie uh, Lancaster. Uh, Melanie Lancaster. Dochter van uh, Paula en. Uh, en oh, nice. ja. oh, hartstikke leuk natuurlijk. Ik zag het omdat. De baan was niet gesloten, maar het uh, restaurantgedeelte was uh, gesloten omdat er een trouwerij was. Ze uh, zijn helaas niet in Zandvoort getrouwd, maar in een of ander uh, uh, groot kasteel. In, ergens midden in. Uh, Ik heb wel filmpjes van films, gezien. Leuke tijd gehad, maar het is wel leuk voor Melanie, uh, die ook vaak uh, achter de bar staat bij, uh, bij Open Golf Zandvoort. Dat ze nu getrouwd, is dus met, met Joost Luiten. Waar waren trouwens ook niet heel goed mee gaat, want die is natuurlijk een paar maanden geleden, twee maanden geleden gestopt met golf, voorlopig. Mm. Hij kon het mentaal niet meer aan en... Uh, hij is inmiddels afgezakt naar uh, onder de top 500 van de wereld. Wie, wie is dat? Joost Luijten? En die was toch hartstikke goed? Nou ja, hij toen bijna de top 500 gestaan van de wereld, ja. Ja, ja precies. Maar, ja, dat is... maar hoezo mentaal? Is dat een hele nou, wijze belasting? Ja, het is, ik weet niet wat het is. Maar het is natuurlijk een mentale sport, dat hele golf. Hè. Ik bedoel, iedereen, uh, nou, bijna iedereen kan een balletje wegslaan. Maar... Als het erop aankomt en uh, je moet presteren. Nou ja, dat is eigenlijk in alle sporten Ja, en dan, dan. En daar had hij, uh, had hij uh, moeite mee. Mm. Uh, psychologen erbij en dit en dat. Maar uh, hij heeft uh, besloten om voorlopig uh, het golf even te stoppen. Nou, daar heeft hij nu uh, voor gekozen om te gaan trouwen. Hè? Die al de tijd voor. Ja, maar dat is ook leuk. Dan ga je dat misschien toch doen? Dan? Nou, misschien gaat hij <laughs> volgend jaar wel weer, uh, weer een keer trouwen. Hè? Ja. Zo, uh, ja. Zullen we nog een uh, stukje muziek uh, doen, uh, Ja. Lijkt me goed. Owe oh, knoppenboy. Ja. ja, ik weet niet. Uh, nou, uh, dat laat ik aan Ger over. Uh. Hey, zet hem maar aan. Ja. Ja. Ja. Where are the times in my life? I've been wondering why. Still, somehow I believe we'd always survive. But now I'm not so sure. You. Nou, zo heet het dan ook. Ja. Ja. Leuk, hè? Als dat ja. het is. Nou, dat is het. Dat is het. Jongens, okay. er is ook nog even heel slecht nieuws. Verontrustend nieuws, moet ik eigenlijk zeggen. Zeg het, Frank. Want de, de oldtimers federatie FIFA, dus FIVA in dit geval... Dat is een belangenbehartiger van 2 miljoen liefhebbers... Van wereldwijd van uh, klassieke oude automobielen... Mm -hmm. Maar uh, ja, dus is nu die uh, kunnen niet uh, garanderen dat in het kader van een CO2-neutraal Europa... deze oldtimers nog de openbare weg op mogen in de toekomst. Nou, dat zullen we toch niet nou, meemaken, zal, Nou, dat zal wel even duren, denk ik, hè? Ik, bedoel, ik hoop uh, het wel, jongens, want dan is echt... Uh, ik als ik, ik ook in een spijkstaal moet gaan zitten, dan is het leven toch minder leuk. Uh, ik kan me voorstellen dat over 30, 35 jaar uh, geen uh, benzineauto's meer mogen. Dat zou kunnen, en dieselauto's. Ja, dat het alleen maar elektrisch is, maar dat, dat, dat krijgen ze niet binnen nu en zeg maar, 35, 40 jaar voor elkaar, denk ik. De nee, weerstand uh, dus is daar denk ik nog wel een beetje te hoog voor, maar je ziet de techniek uh, gaat wel enorm door. Ja, ja, ja, maar, maar er is uh, al wat heiligschennis uh, gaande, want er zijn dus nu mensen die uh, in een soort van blinde paniek, of kijk eens milieuvriendelijk zijn, wat ze helemaal niet zijn, natuurlijk, hun auto laten ombouwen met een elektrische motor. Dan zie je een laag. Citroën DS. Ja, dat kost nog 70 ruggen. Ja, ja. Uh, ja, dat is een... serieus geld, hè? Ja, om zo'n ding te laten ombouwen. Ik denk, nou... Oh, zo'n zo, zo klassieker? Ja, ja. klassieke ja. Citroën ja. DS. Of een, uh, een Porsche of zo. En dan gaan ze elektrisch... ja. dat 70 Ongeveer. Ja. dan, gaan ze dan een uh, elektrisch torretje in hangen. Nou, ja. dat zo dat flikker op zich. Nee. Jij bent toch echt iemand van de... Het moet origineel... En in de originele staat zijn. Nou, origineel tot op zekere hoogte, want ik ga dan toch als dat uh, zo kan zijn voor functionaliteit. Hmm. Maar uh, wel een zekere originaliteit moet wel bewaard blijven, vind ik. Nou, zo'n bosje uh, heb je ook een beetje voor het geluid. Hè? Dat zijn natuurlijk. Uh, Tuurlijk, uh, geluid. Hey. Die, waarom denk je dat? Uh, nou, Waarom denk je dat? Uh, die, die, die, die formule E, dat gaat er toch nooit worden. Dat gaat nooit worden. Dat gaat. En dat zeker heeft niet ook denk ik te maken met sensatie van het geluid. Ja, geluid ik ja. mooi. Vrienden. Ik denk dat het zo langzamerhand een beetje tijd wordt voor ja, uh, de top 10. Want anders 10. dan. Jongens, uh, we hebben een hele is... mooie top 10. Hè? Je weet, ja. uh, we zijn heel erg uh, onderlegen in, in, uh, in, de, in de geografie back, van ons of land. Back, en uh, yeah. pff, ik heb uh, de top 10 van de plaatsnamen in Nederland met een buitenlandse naam. Nou, brand los. Hartstikke leuk. Op 10, Spitsbergen. Hè? Ja, dat is een, uh, een eilandengroep in de uh, Noordelijke IJszee. Mm. Maar het is ook een gehucht in de provincie Groningen. Zo, buiten een paar huizen is er ook een gaswinnings- en gasbehandelingslocatie gevestigd. Oh. Dit om het nog even interessant te maken. Heel goed, G. Wat je nou meer, wat je nou meer, ja, negen ja. nee, ken ik wel. Ja, en uh, in, studio, in de, de ligt studio Spitsbergen is een uh, be be bekende opnamestudio. In een boerderij uit de 1872 waar Herman Brood. Ooit een Album heeft opgenomen, vandaag? Ach, dat ja. Die, ja. Ja. ja. Dat zijn allemaal weten, weet, weten Nou, Dat vind ik die, wel ja. Die, die, die ja. gewoon heel leuk zijn. Absoluut. Die nummer 9, die ken ik. Op nummer 9, Zurich. Zurich. Zurich, ja. Zurich is een dorp ja. dat in de provincie Friesland te vinden is, jongens. Bij de afsluitdijk. Ja. De Friese naam is Zurich en de vermelding aan het dorp is terug, uh, gaat terug tot 1352. Een mogelijke verklaring van de naam is een samenvoeging tussen Sudura Zuid ja. en Igge hoek Aha. zuur oh, Heb je okay. ja, ja, ja. En de plaatsnaam zuur is in uh, 2011 de uh, aandacht getrokken van het Zwitsers vervoersbedrijf. En die hebben vervolgens opnames gemaakt voor reclames. Ja, uh, dat is wel grappig. Uitlaard. Wij gingen er altijd één keer per jaar doorheen met een blauwe Mitsubishi. En die mensen die zeiden, zijn ze er nou alweer meer met die blauwe Mitsubishi? Dat, uh, dat gevoel dat kregen we altijd als we er doorheen reden. En samen, waren dus hier, jullie de enige ja, met een blauwe Mitsubishi? Ja, nee, er waren er misschien nog wel meer, maar... Nou, <laughs> goed, man, ja. ja, maar je <laughs> doet <hadden laughs> nu wel voorkomen alsof ze daar, dat jullie daar We ja, Wij, waren gewoon, een, uh, wij waren gewoon een attractie. Dus. Nou, dat okay. is leuk om te horen. Hey, Acht, de naam komt twee keer in Nederland voor. Dat is de naam Frankrijk. Frank de, de eerste in de buurtschap op de Veluwe. En de tweede buurtschap ligt in Friesland. Waarschijnlijk is de plaats aan zijn naam gekomen... doordat er een oorlog met Frankrijk gaande was. En lokaal werd er ook wat geruzies. En, het, en, en de rivaal werd toen Frankrijk genoemd als belediging. Ach. En het heet ja. nog steeds zo. En bedankt. Op zeven... Napels. Ah. Ja, en er Gisella. staat ook een uh, soort van uh, uh, uh, toren die scheef staat. Ja. ja, maar goed. Pisa. hoor. Hij is te gro in Groningen, vlakbij uh, Winschoten. Winschoten. Het buurtschap is rond 1840 ontstaan en volgens de verhalen vernoemd naar de Italiaanse stad Napels. Nou, dat lijkt me duidelijk. Helaas niet bekend waarom. Nou, misschien... Uh, Ten zuiden van Lapel ligt Tranendal. Niemand weet of er een link is tussen de twee interessante plaatsnamen in Groningen. Want er zijn in Groningen heel veel bijzondere plaatsnamen. Ja. Ja, dat, dat, maar daar komen we zo ook nog op terug. Op zes, Siberië. Oh, ja. Ja, in Noord-Brabant. <lacht> en het bestaat pas uh, sinds de jaren 50 van vorige eeuw op de kaart. Uh, voor die ja. tijd was het onontgonnen gebied. En uh, de buurtschap heeft ongeveer twintig inwoners. Dus in uh, het andere Siberië wonen er wat meer. Dus er zijn ook niet mee. heel veel meer hoor. <laughs> Op vijf, Moskou. Moskou ligt in de streek Stellingenwerven in Friesland. En heeft 60 inwoners. Dat is leuk hè? Grappig hè? Op vier, Californië. In de buurtschap Noord-Limburg. Californië was de naam van een oude boerderij. De boerderij werd vernoemd naar de staat Californië. waar in 1848 de Gold Rush begon. Ja, dat is dus ja. nu een dorp. Je hebt nog een Californië, hè? bij Am Amazone Bij Ammerzoden? Oh ja. Amazone. Dat hoort niet, jij net noemde. Drie, drie ken ik ook. Drie is de Krim. Nou, ja. de Krim is vernoemd naar, uh, te bij de Zwarte Zee gelegen, Schiereiland, waar ze nu het een en ander om te doen is. En uh, waar ook de, de, de, de Russen denken, van die moeten we ook in onze achterzak, want we hebben al zo weinig land. Ja. Laten we er nog wat bij nemen. Ja. Uh, het is, en dit is een buurtschap op de Veluwe in de ja, provincie Gelderland. Ligt er bij Onderlo. Ja, ja. Onder gemeente, gemeente, gemeente Apeldoorn. Precies. Op twee jongens. Engeland Jezus. is een plaats in Drenthe. En uh, heeft vijftig inwoners. En uh, heeft, een, uh, ja. uh, heeft zijn naam niet aan Groot-Brittannië te danken. Vermeldingen van de Franse landkaart uit 1811 leren we uh, dat het dorp destijds uh, Egelland e e Egel genoemd werd. Egelland. Mag ik dan de nummer één voorspellen? Nou, ja? Ja? is dat Amerika? Ja, dat Ja, nee. ja ik denk, die kan natuurlijk niet achterblijven. Nee. nee, in Drenthe. Er zijn Drenthe. twee Amerika's, hè, En er zijn er twee. Eén oh, ja? Ja. Ja, met een C en één met een K. Ach, klopt. En de K ligt in Drenthe en de C ligt in Limburg. Ja, en weet je wat uh, uit Amerika met een C komt? No? Rowan Hersen die komt daar vandaan. Nee! Ja! Ja, ja, ja. ja. Herse, de Roan De Mayonaise, de Mayo. <laughs> en de Halvanerse, de Hayo. We'll be right back soon after this. Nou, we hebben het bijna gehad, jongens. We ja. zijn er uh, bijna doorheen. Ja, uh, dan zijn we er uh, en, uh, zijn we klaar eigenlijk. Ja, dan we zijn, zijn we klaar. We dan, kunnen we dan kunnen we naar huis. En, oh. uh, eh, hebben we dan? nog iets? Uh, Oei, oh, Ik voel mij uh, ernstig beknut. Ja, jongen, wat een knutdag. Ja. Knut. GELACH. nog een ik nog even. Ah, het knutplaat. is wel een, uh, <laughs> een knut-uitzending geweest. Ja, dat was eigenlijk het knut van deze uitzending. <laughs> ja. <laughs> Lopen ze nog hier uh, rond, Frank, of niet? Ze hebben, al een, bier, knut, ze hebben uh, een nieuw bier, hè? Knutwijzer. <laughs> Dat zo'n klein insectje de uitzending zo kan bepalen. Hè? Nou ja, wonderlijk. Mooi, wonderlijk. Ja. Ja. Maar ja, daarom heet het ook de wand nog kwalshow <lacht> De Kwalshow. Ja. De, de wand nog kwalshow Knutsel. Je hoort ook inderdaad geen zomerlunst, hè? Voor, nee, nee, uh, nee, nee, nee maar dat, uh, dat is er volgende week wel weer. Nou, uh, goed, uh, volgende week is er denk ik weer een kan nog hoor, Dag hoor. Goed, bedankt, het ritme van CFN. Via de kabel op 104.5.